Mijn maar toch, ik ben tevreden. Met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken. heb gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf het oh, alleen. Ja, welkom uh, terug bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, dat is André Hazes met bloed, zweet en tranen. En dit plaatje dragen we op aan Hans Cohen. Want André Hazes en wethouder Kuipers zeiden de koek is op. In de raadsvergadering. En ook André Hazes zegt dat. Goed, dat is het enige wat we erover gaan zeggen. Want aangeschoven is Gert-Jan uh, Bluis... Ja, en in eerdere instantie hadden wij aangekondigd dat er twee wethouders zouden zijn die gingen praten over zorgwerk en inkomen. Maar we hebben begrepen dat wij in plaats daarvan de heer Kuiper beterschap moeten wensen. Hij is ziek. Goed. Uh, ja, Gert-Jan, welkom en uh, jij moet het fort verdedigen vandaag. Ja, dat, uh, goed, goede woorden allemaal. <laughs> ja, dat uh, gaat over. Uh... Belangrijke zaken, hè? De drie decentralisaties. Dus, uh, ja. Ja. Kunnen, kunnen we nog even voor de luisteraars uh, even kort samenvatten welke de, de drie gebieden zijn waarover deze materie de gaat? Ja, ja. Ik, ik begin bij de, de Participatiewet. Hè? Ja. Dat was uh, voorheen de Wet Werk en Bijstand. En dat, dat behelste dus mensen die, die, die geen werk hadden en die moesten voor de van een stuk inkomen. Dat was dan ook de wet sociale werkvoorziening en dan moet je denken aan mensen met een handicap die uh, arbeid kregen en dat gebeurde dus met, met name in, bij paswerk ja, okay. en, ja. en dat, dan, had je nog, dan heb je nog uh, daarbij uh, de hele integratie om mensen te, naar werk te krijgen. Ja, ja. Daarnaast bestaat er de, de Waiong. Dat is de wet werk-arbeidsondersteuning uh, voor jong jongeren gehandicapten. Ja. Uh, nou, wat gaat er nu gebeuren? Deze drie, deze drie wetten, deze drie regelingen, komen nu per 1 januari 2015 in één wet bij één. Ja. Ja. En dat moet dus uiteindelijk leiden tot een eenduidige systematiek van verwerken. Ja. En aan de andere kant natuurlijk vanuit deze regering bezuinigen. Ja. Want daar is mede het op ingegeven. En het moet leiden, leiden tot meer participatie in de samenleving. Dus dat is in feite in grote lijnen wat, wat ons uh, te doen staat met de participatiewet. Ja, uh, uh, ja? ja, we kunnen dan verder gaan of gaan we per wet. Wilt u daar vragen over stellen? Ja, even, even in het algemeen. Ja, he? en da, na, ja, precies. En dan krijg je de, de, de WMO met ja? Ja. maatschappelijke ondersteuning. Ja. De WMO bestond al. Uh, de WMO uh, die bestaat uit de, de bestaande dingen, het, het ondersteunen van, van huishoudens, ouderen, uh, allerlei voorzieningen voor vervoersmiddelen, enzovoort, enzovoort. Nou, die wordt uitgebreid met de persoonlijke begeleiding die uit de AWBZ komt. De persoonlijke uh, begeleiding komt dus naar de gemeente. Dan moet je denken aan dagbestedingstrajecten. Persoonlijk, maar ook in groepsverband. Dus die wordt feitelijk gekoppeld aan de, de leefomgeving. Want dat is natuurlijk de reden erachter. Wat dus niet meekomt, is de hele aanbieding. ...van de, de zorg... ...niet de zorg, maar eigenlijk de... Licha de, uh, uh, ...de zorginstanties. De zorginstanties, dus de, de, de ondersteuning... Uh, ...geneeskundige ondersteuning enzovoort. Die blijft bij de zorgaanbieders... ...en bij de zorgverzekeraars. Dus men heeft daar die knip gemaakt. Zijn dat dezelfde of uh, wordt dat opnieuw bekeken... ...wie ja, nou, die dat, Nou, daar kan ik u al een melding van... ...dan gaan we toch maar even vast diepte. Af, uh, afgelopen maandag zijn de contracten getekend met alle zorgaanbieders in de regio. Dat is gebeurd met acht gemeentes, waaronder Zandvoort... maar ook Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, uh, Haarlemmermeer... Beverwijk en Velsen. Dat ging om een aanbesteding van rond de 32 miljoen euro... Ja. voor alle WMO-taken. Ja. En die aanbesteding is gedaan eigenlijk met de bestaande zorgaanbieders. Alle bestaande zorgaanbieders zijn aanbesteed hebben de aanbestedingen hebben daar hun contract voor ingediend en die contracten zijn getekend. Dus ik heb afgelopen maandag 30 contracten namens Zandvoort ondertekend. Dat houdt en, dus in Maar in praktijk betekent dat Ja, dat, dat houdt dus, dat dus in dat de mensen per 1 januari in principe gewoon dezelfde zorgaanbieder exact, Dus dat en, er niks verandert voor de mensen die het aangaat. Nee, precies. En, want, en ze hebben, de mensen hebben ook feitelijk de, de eigen keuze. Hè. Zij mogen kiezen uit die zorgaanbieders die ze hebben. Het is niet zo dat de gemeente zegt, wij werken alleen met deze. Nou, we hebben gewoon de zorgaanbieders die we hadden. Dus wat dat betreft verandert er niets. D dit traject loopt de komende twee jaar en over twee jaar wordt er een nieuwe aanbesteding gedaan. En dan zal daar misschien wel of niet wat in veranderen. Dus wat dat betreft verandert op dat gebied... En dat doen jullie ook weer gezamenlijk met al die gemeenten? Waarschijnlijk gaat dat wel gebeuren, want het is ook voor de zorgaanbieder van belang... dat ze zo groot mogelijk verzorgingsgebied uh, hun diensten en product kunnen leveren. En eigenlijk hopen wij natuurlijk eigenlijk dat daar ook daar meer samenwerking ontstaan... Want het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde zorgaanbieder bijvoorbeeld in Zandvoort heel klein is en ergens anders heel groot. En dan zou er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, iets met dagbesteding gebeuren in groepsverband. Ja, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat diegene, omdat dat hier niet is, ergens anders heen moet. Dus, dus wij zullen er ook op ja, proberen dus, dat, dat te de. Jullie verbeteren. onderhandelingspositie is, als je het gezamenlijk doet, natuurlijk ja. ook veel groter. Ja, precies. Ja, ja. Ja, Gert-Jan, even terugkomen. Want we hadden nogal wat alarmerende reportages op televisie. dergelijke over zorg die niet gegeven werd of kon worden. Uh, omdat die niet... ...simpelweg niet ingekocht was door de gemeente. En dat iedereen maar wachtte van wat er ging gebeuren. Ja, maar de, de, de zijn... Dat is voor Zandvoort nee, voorbij. Er zijn, dus, zijn dus schijnbaar gemeentes die het nog niet geregeld hebben. Wij hebben het geregeld. Het is gewoon getekend. Mensen hoeven niet zich ongerust, nee, is maar de zorg is ingekocht. Alles is ingekocht. Wij zijn bij, horen bij de gemeente waar het wel geregeld is. En dat, dat is ook alleen maar mogelijk geworden doordat we regionaal heel goed samen hebben gewerkt. Onder andere ook met Haarlem. Ja? Maar ook met de, in de hele regio. Wij we eens per dan, ja. maand hebben wij een portefeuille overleg met alle wethouders uit de regio. En dan bepraten we al dit soort dingen. En dat is gewoon maandelijks. Ja, dus, dus alle horror scenario's die Don nu net geschetst heeft. En waarvan mensen in Zandvoort denken, oh, oh, oh, gaat mij dat ook gebeuren? Dat gaat niet gebeuren. Dan is gebeuren. het antwoord dus nee, nee, nee, in Zandvoort gaat dat niet nee, gebeuren. En, nee, in de hele regio gaat dat niet gebeuren. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, even even ja. nog naar een wat algemeenere vraag die hierover gaat. We praten nou heel zwaarwichtig. Uh, over uh, er ligt me een berg werk en dit en dat en zus en zo. Uh, is dat niet werk voor de ambtenaren? De wethouders die uh, hoeven toch alleen hun handtekening te zetten. Ja, ik, ik zet handtekeningen. Ja. Niet alleen. Maar u, u, u hoort mij niet klagen over dat ik te veel werk heb. Nee. Dus, uh... Is dat de taak van een wethouder? Alleen maar handtekeningen? Nee hoor, dat zeggen de niet. daarop. de Prikkelen. Dat, dat kan is een mij hele de wij, wij moeten het, het beleid uh, vaststellen en goedkeuren. Vandaar ja, bijvoorbeeld die, die portefeuillehouders overleggen. Ja. Om te kijken van hoe, hoe pakken we het nu aan. Maar natuurlijk ja. hebben wij de ambtenaren die het werk voor ons moeten doen. Ja. En dat gebeurt ook. En er komen taken dus bij. Ja. En in dit geval rond... We hebben het nu even over de WMO. Daar komt dus de taak bij... Dat wij ook dat deel van die AWBZ... Die dagbesteding, die persoonlijke begeleiding... Dat dat naar de gemeente komt. Ja. Nou, dat, dat, dat zijn een, een, een x-aantal cliënten. En daar, daar moeten wij in voorzien. Maar feitelijk... Hebben de zorgaanbieders... In dit geval, ik noem even... AMI doet in Zandvoort dan een aantal ja. van die zaken. Uh, Zorgbalans doet een aantal van die zaken. Uh, dus... Dat moeten we verder uh, met hun verder gaan regelen. Maar in feite, er verandert wat ik al zei voor de be bewoners niets. Alleen de hele administratieve afhandeling, het begeleiden van die processen. Die cliënten, die komen, moeten in het gemeentelijke bestand komen. Er moeten facturen worden gestuurd en moet geïndiceerd worden. Nou, dat, vraagt wel, dat is wel een inspanning, dat is een verandering. Ja. En dan heb ik het nog niet over de jeugdzorg, ja. waar dat gaat spelen. Maar dan gaan we het zo nog maar over. Maar dan, dan komt er bij mij een vraag op... Uh, ja, het ambtelijke apparaat is redelijk teruggeschroefd in het kader van bezuinigingen. En dan nou komt er ineens veel meer werk. Uh... ...op datzelfde ambtelijke apparaat af. Ja, ja, geeft, maar, dat, geeft dat, dat Geeft nou ja, dat, is, dat is de reden geweest. De belangrijkste reden van... Een, het is al in het vorige college ingezet. De belangrijkste reden van het vorige college is geweest... ...dat ze de continuïteit van de dienstverlening wilden ja. waarborgen in de toekomst. En dat is de reden geweest... ...dat men heeft gezocht naar ambtelijke samenwerking... ...ambtelijke samenvoeging van bepaalde producten en diensten. Nou, en daar hebben wij dus op dit moment gekozen... ...om rond de drie decentralisaties... ...met Haarlem samen te gaan. Ja. En om zodoende eigenlijk uh, de continuïteit te waarborgen. Wat je nu aan capaciteit en kennis en kunde. Ja, uh, de al kon, samen. Deel ja. je nu met haar. Ja, ja, ja, deel je met haar ik me. wil nog iets vragen over de beleidsnoten. Er lag een beleidsnoten, als ik het goed heb in 2013. En die, die was van 2013 tot 2016 van de gemeente Zandvoort. Hè? Ja. Met allerlei dingen. Is daar nog verandering in gekomen nu dat. Het rijk dus taken overhebelt naar de gemeentes. Nee, nee, er is in januari van dit jaar zijn de beleidsnota's rond Wmo, jeugdzorg en participatie door de gemeenteraad vastgesteld. Dat waren hele dikke notities ja, met actieplannen. Ja, en met actieplannen en dat heeft dus, dat gaat dus nu leiden. En het is aanstaande donderdag om 8 uur dat al de verordeningen dus dat zijn alle regels die horen bij al bij deze drie nota's. Bestaan zijn negen uh, of acht documenten die worden vastgesteld. En dat is wel leuk. Voor de, zeker voor degene die daar interesse in hebben, om die donderdag aanwezig zijn. Want er wordt ook. ...informatie gegeven over de stand van zaken rond de, de drie decentralisaties. En er wordt achtergrondinformatie gegeven... ...zodat iedereen een goed beeld heeft van waarom zijn die verordeningen... ...waar is het op gebaseerd en wat gaan we het komende jaar doen. Dus in feite is dat een nieuw uh, beleidsplan. Wat een nieuw beleidsplan dus komt. Ja. En even over dat, dat oude beleidsplan. Er is in een aantal zaken zijn niet veranderd... ...en dat is dat er relatief gezien natuurlijk heel veel ouderen in Zandvoort wonen. Ja, Hebben maar... jullie daar specifiek rekening mee gehouden? ja. Nou, de, de, de, de, de beleidsplannen van de ouderen, die, die worden overroeld door die nieuwere beleidsplannen die in januari zijn vastgesteld. Dus dat loopt volgens mij van 2014 tot en met 2016 16. of 7, denk ik ja. dan. Ja, waar, waar we nog mee bezig zijn, Toen, Kijk, het verhaal is natuurlijk. Wij krijgen steeds meer ouderen. Ik was afgelopen donderdag op de ouderendag. Ja, en ik zeg, ja, ik zeg voordat ik erheen ga. Hoe, hoeveel mensen boven de 85 hebben? Hoeveel mensen boven de 75 wonen er in Zandvoort? Nou, als je boven de 85 hebt, dan heb je het al over meer dan 500 mensen. Ja, 20% volgens mij van de Zandvoortse bevolking was in, in 2013 al uh, ouder dan 65. Ja, precies. De, en, en, en dat neemt alleen maar Ja, op dus. maar dan 65. Tegenwoordig, als je 65 bent, ben je gewoon jong nog. Dat begrijp ik zo en, zo. en gelukkig gedragen die, die mensen, zich, die mensen gedragen zich ook allemaal zo. Volgens mij is dit een nieuwe stelling. Ja, maar, maar, nee, maar, maar dat, is, dat meen ik serieus. Want als ik dan, als ik dan daar kom en er zijn mensen van, van, vijf, van 85, van 85 en het zijn er meer dan 500 en die komen nog gewoon in de auto naar Pluspunt gereden en, en die zeggen dan tegen mij, nou volgende keer hoef ik hier toch nog niet te zijn, Met de algemene want ik ben toch nog niet zo oud. snap je? De algemene dus, media, die denken hier toch iets wat anders okay. over volgens mij, maar goed. Maar misschien ligt het aan de zeelucht. Dat het in Zandvoort beter vertoeven is. La, laten, we, laten we dus het goede van de zeelust dan nog even doortrekken. Um, dan, dan hebben wij uh, toch een goed uh, zandvoort. Ja. Ja. Maar dat even serieus niet. erop ingaan. Kijk, er komen steeds meer, meer ouderen. Dus waar zijn wij mee bezig? En daarvoor ziet ook die, die wetgeving in. Die, die zegt van u moet er ook voor zorgen. Hè, dat die zelfredzaamheid toeneemt. Nou, dan moet je ook als gemeente faciliteren. Dus uh, er komt, dat komt eerder naar de raad. Maar dat wordt ook uh, aanstaande uh, donderdag verteld. Maar mag dus, ik dan ja? toch daar nog even op ingaan? Mag ik u even een, een, een soort casus voorleggen? Ja. Een, een willekeurige meneer, meneer X. Meneer Jansen, meneer de Vries. Ik uh, wil niemand uh, natuurlijk... Uh, maar goed, een meneer X. En die meneer die, die woont alleen en die, um, die, die redt zich aardig. Maar om hem heen zijn er toch een aantal opmerkingen van... Eigenlijk zou die eens wat meer hulp moeten hebben. Hè? Wat gaat die meneer X doen? Gaat hij naar het zorgloket in eerste instantie? Wordt dit voor hem gedaan? Moet hij het zelf doen? Ja, dat, dat wilde ik net uitleggen. Er, er komt een plan aan. Het heet uh, basisvoorzieningen voor de, voor de infrastructuur. Er komt bij pluspunt. Dat gaan, willen wij pluspunt onderbrengen. Gaan wij daarvoor zorgen dat met name mensen... die nog zelfstandig wonen... en die inderdaad ouder worden en problemen krijgen... van ja, hoe vind ik nou mijn hulpverleners? Hoe, hoe organiseer ik dat? Hoe regel ik dat? Daar wordt... Daar wordt extra op ingezet. Dus die mensen melden zich inderdaad. Die melden zich bij het, bij het loket. Zelf. Zelf. Maar. En dat is de kracht van Zandvoort. Zandvoort heeft een heel groot sociaal netwerk. Van verenigingen en instanties. Zoals onder andere het pluspunt. En die dat signaleren. En Akkoord. vanuit die signaleringsfunctie, die willen we ook zwaarder optuigen. En dat, dat ben ik ook elke keer mee bezig. Als ik praat met, met, met de heer Rechterschot over van hoe we, wat is er aan de hand. Hoe krijgen we dat voor elkaar. Dan is dat een, ook van een van mijn taken om dat uit te dragen. Dus dat is dus ja. niet handtekeningen zetten. Maar dat is gewoon visie uitdragen en meedenken. En stimuleren dat dat gebeurt. Ja, ik voor de dat mantel... ik niet hoef te solliciteren door deze opmerking. Ja, <laughs> <laughs> uh, voor, voor, ma voor mantelzorgers gaan, gaan we op dat gebied ook wat regelen. Daar komt spe een speciaal project voor. Maar ook voor gezinsondersteuning. Vroegtijdig gezinsondersteuning als er problemen zijn. Hoe kan de, de omgeving helpen? Kan een ander... ...andere moeder of vader bij een ander gezin... ...een stukje ondersteuning geven als het daar wat moeilijker gaat. Nou, daar gaan we een speciaal project voor maken. En wij zien dus ook in dat wij daar extra energie in moeten steken. Juist omdat er bezuinigd wordt. Het is dus niet meer zo van... ...oh, dan komt u maar en dan komt er wel een, uh, iemand van de huishoudelijke hulp. En die gaat in plaats van de huishoudelijke hulp... Met uw boodschappen doen. Want dat is dus de, de bedoeling niet meer van het systeem. Nee. Want daar is, daar is ook de ruimte niet meer dus voor. Dus dat betekent dat ieder individu een zorg, uh, met een zorgvraag moet ook worden bekeken. Hoe dat met dat individu ja, dus heel, moet gaan. Ja, heel duidelijk. Wie ja. doet dat? Wie, wie gaat, als, nog even naar meneer ja. X terug. Die heeft dan een zorgvraag. En die zegt, ja, ik, uh, ik wou graag wat, uh, wat hulp hebben. Want dan, hoe, <coughs> hoe wordt nou bekeken? Wat voor zorg hij nou, krijgt? En ja, hoe? Nou oké, okay. dat, dat, dat gebeurt dus door het uh, loket. Ja? Gaat er en, dan iemand met hem mee? Nee, in nee, nee, nee, dat gaat in eerste instantie niet. Hij wordt in het loket, dat zijn mensen bij de gemeente, die, die hebben wel verstand van zaken. Die weten welke vragen ze moeten stellen. En uit die vraagstelling komt naar voren bijvoorbeeld... Ja, ik heb heel veel moeite met... Ik kan het allemaal best nog wel zelf regelen. Ik, tuurlijk, ik zou, misschien moet ik wel een beetje huizenhoudelijk hulp. Maar, hey, maar hoe kunnen we het anders oplossen? Nou ja, wonen, ja ik woon toch wel in die en die buurt. Nou, ja. Dan de zegt, de, de zegt, nou dan gaan wij schakelen, in dit geval de, de, bij Pluspunt, degene in die, die uh, ondersteuning, extra ondersteuning geeft rond het vinden van hulpverleners. En van daaruit gaat er dan iemand met die meneer praten, of die ja, meneer wordt exact. uitgenodigd. En dat gaan we verder optuigen. Ja, en dat is dus inderdaad uh, anders. Uh, ja, dat dan is nog, nog, nog verder, maar. Ik wil wel benadrukken dat Zandvoort wat dat betreft heel, heel sterk is. Wij hebben, wij hebben de meeste hulpverleners, hè? mensen, mantelzorgers. Wij, wij zitten daar gewoon goed in en het netwerk is groot. Dus wat wij als gemeente voor moeten zorgen, dat die instrumenten die we hebben, dat we dat ook goed uitdragen. Dus misschien moet er wel nog een brief uit, ook naar de 75-jarigen en de 85-jarigen. Dat Nee, Dat waren die 65. <laughs> ja, ja, nee, nee, okay. uh, wij willen het toch even <laughs> ja. onderbreken. We gaan even naar de muziek. U nog even ademhalen. We laten het, het even, even bezinken. We laten dit even bezinken. Rosie, oh Rosie. Rosie, Rosie. I'd like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 Ja, Don Partridge. Rosie, of Rosie. Ondertussen uh, is wethouder Bluis weer op adem gekomen. Nee hoor. Ik, ik, vind, ik vind het in, heel interessant. Ik wist niet dat het zo'n interessante portefeuille en leuke portefeuille was. Want iedereen heeft het al. Oh, dat is de zwaarste portefeuille. Hij is heel zwaar. Ja. En vanwege die bezuinigingen. Maar juist... Door daarmee beleid te kunnen maken. En dat, dat is zo'n portefeuille waar je mee beleidt. Dat is anders met ruimtelijke ordening. Daar ga ik nu niet op in. Maar dit zit vaak aan regels. En de ene vindt de regel dat je linksom moet en de andere rechtsom. Hier is gewoon vrijheid. En het leuke is, je doet het met de samenleving samen... En het roept gek genoeg veel minder weerstand op. Omdat schijnbaar iedereen hetzelfde belang heeft. Dat we voor elkaar moeten zorgen. Ja, dat dat zou ook. bij RO ook moeten zijn. Maar daar is het regelmatig wat anders. Ja, dat is waar. Uh, het is grappig. Want uh, van tevoren stond je bekend als de financiële expert. Maar op sociaal-maatschappelijk gebied voel je je toch ook thuis. Ja, dat ik begrijp ik. Uh, Oké, okay. nou, het is leuk alleen maar om te horen dat iemand heel veel plezier heeft in het werk dat hij moet doen. Maar we waren gebleven en jij. jij ik ga nog aan, het jongerenbeleid, daar, daar we, wil ik nog wel wat over zeggen. Wat, ja, wat ja, daar nou, de veranderingen gaan worden. Nou, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de grootste, grootste veranderingen die we gaan doormaken. Want ook per 1 januari wordt de jeugdwet en het, het, het hele jongerenbeleid... De, de jeugdzorg komt naar de gemeente toe. En dat is eigenlijk de grootste veranderingen die er gaat plaatsvinden. Um, je hebt eigenlijk twee soorten, ik, om het een beetje uit te leggen... je hebt de, de vrij toegankelijke basishulp, heb je... En je hebt de niet-vrij toegankelijke hulp. Nou, De, de vrij toegankelijke basishulp, hè, dat is de voorzieningen in de basisstructuur. Dat hebben we al, want dat zit nu al in het Centrum Jeugd en Gezin. Dus dat is informeren, adviseren preventieve maatregelen nemen enzovoort. En daar hebben we, een, daar hebben we de, bij de, de Centrum Jeugdgezin een coach voor. Even een hele snelle ja. vraag, dus door. heeft dat ook een oogmerk... om de ontsporing van jongeren te voorkomen? Ja, dat, dat, dat, dat preventieve maatregelen. En daar zitten bijvoorbeeld die, die nieuwe maatregelen... met dat uh, sociale netwerk in... om daar ook nog meer de samenleving bij te betrekken. Dan heb je de niet-vrij toegankelijke zorg. Ja, dat is dus de, de, meer, de, de medische, specialistische, ja. de hele zware zorg... Nou, die, die doorverwijzing. doorverwijzing ah, ja. Maar die wordt nu geregeld, voor groot gedaan, door huisartsen, door, door, door jeugdartsen, door, maar, ook, uh, door, maar ook door het werkers. Centrum Jeugd Gezin, maatschappelijk werk, instellingen. Nou, dat is daar nu belegd op dit moment. Ook bij het Centrum Jeugd van Gezin komen ze. De doorverwijzingen gaan gewoon plaatsvinden via de huisarts. Alleen de verantwoordelijkheid voor dat hele traject. En de financiële afhandeling, de administratieve processen... die zijn bij de gemeente gelegd. Ja, ja. En, en, en, en, en, en daar krijgen wij dus uh, geld voor. Ja. We nee, krijgen in feite dat budget overgeheveld. En dat is rond de 2,7 miljoen voor Zandvoort. Dus wij krijgen 2,7 miljoen extra budget... om uitvoering te geven aan, aan dat hele proces. Maar hier... De aanbestedingen even die lopen, die gaan op dit moment lopen. Het komt uh, dinsdag in het college. Dan worden de aanbestedingen gestart dus, en dan, heb, dan uh, wordt het dat vastgesteld, welke partijen dat zijn. En dan is dat, uh, dat, dat is ook al uitgezocht. Nou, en dan gaat het, moet het nog een aantal weken. Uh, aangehouden worden. En dan zal waarschijnlijk rond half november, schat ik in, zullen we daar ook met al die partijen weer, dezelfde ja, dus partijen de die handtekening ontzetten. Dezelfde gezamenlijkheid ja. als ja. de allereerste. Ja, ook daar hoor je geluiden van, het is niet geregeld in het land. Uh, ja. Maar het is dus, ook dit is in Zandvoort geregeld. En ook is het geregeld, bij, dat bij het Centrum Jeugd en Gezin, wat we al hebben, en wat goed draait, dat we daar extra expertise gaan inzetten. Nou, daar worden nu cursussen voor gedaan. Dat ook die klaar zijn om dit werk aan te pakken. Maar daar verandert dus wat dat betreft blijft heel goed hetzelfde. Want de huisarts blijft gewoon verwijzen. Ja. ja. Dus, dus alleen daar, ook daar moet het samenspel ook versterkt worden. Ja. Ik weet ja. een een van de topics van het CDA is jongerenhuisvesting. Valt die ook onder dit? Nee, gebied? nee. Dit is een aparte. Dat is een aparte. Item. Dat, is, ja. dat valt hier niet onder, maar okay. dat valt wel onder jeugd, jeugdbeleid. En daar zijn we, zijn we ook mee bezig om daar aan te werken. Okay. Jongerenhuisvesting. Dit is nou, echt het sociale ja, domein. Dit is het sociale domein. Oh, okay. dit, is, dit is de basisvoorziening. En um, uh, het valt inderdaad, de hele WMO en het hele sociale gebeuren valt onder het CDA. Nee, op, in samenwerking met. Nee, valt nee, het gewoon onder het college. Nee, uh, de, het is als volgt opgedeeld. Gerard Kuipers. Die is verantwoordelijk voor de participatiewet. Dus die, ja. alles met werk en inkomen. En waar, daar is heel bewust door de, dit college voor gekozen. Omdat wij zien dat, dat dat gekoppeld moet worden aan werkgelegenheid. Gerard Kuipers heeft ook uh, economie en toerisme in zijn portefeuille. Dus wat wij willen. Op dat gebied willen wij verdieping. Wij willen zorgen dat er meer... Want dat is ook een van de, de regels in de nieuwe wetgeving. Er moeten meer mensen aan het werk worden geholpen. Bijvoorbeeld uh, mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Daar wordt van verwacht dat elk jaar 125.000 mensen in Nederland aan het werk worden gehad. Dat, dat is bij de werkgevers neergelegd. Dat is een soort van kwotumafspraak. Als de werkgevers dat niet halen, wordt het afgedwongen bij ze. Nou, Dat kunnen die werkgevers natuurlijk niet alleen. Wij moeten daar als gemeente in participeren. Nou, wij zijn bezig met een project dat heet De Verbeelding. Dat is het, de volgende stap die we zetten in het actieplan. En de, daar ligt in de bedoeling om te komen tot een social firm in Zandvoort. Waarin wij dus in staat zijn om op een andere wijze mensen met een arbeidsbeperking of mensen die moeilijk aan het werk komen via projecten aan het werk te krijgen. Betaald werk. Dat is betaald werk. Nou, okay. wij, wij, hebben, wij hebben bijvoorbeeld toerisme en de economie, dus het, het is natuurlijk een uitdaging om mensen met bijvoorbeeld met een arbeidsbeperking aan het in werk te krijgen in die sector. In die sector. Ja. Ja. Nou, dan moet je eerst iets in. Opleiding in dagbesteding regelen. Kijk, tot voorheen zeggen, oh, dan zit dat maar in paswerk, want daar dat ging iedereen heen. Ja. Nee, wij zeggen nu, wij moeten hier in Zandvoort iets uh, oprichten. In het vorige college is er al mee begonnen. Uh, ik verwacht uh, in uh, november dat er een uh, definitieve notitie naar de raad komt over die verbeelding waarbij wij daar invulling aan geven. Dan werkt het naar twee kanten. Wij krijgen gelden voor reïntegratie. Ja? Dat zit in een bepaald budget. Dat is een jaar of vier geleden opgestart. Hè? Drie, vier jaar geleden ja, ja. door de Rijksoverheid. Ja, ja, ja. Hè? En, en, en, en, en, en dat bedrag... dat besteed, gaan we daarvoor besteden. En dat moet leiden... dat met name ook die mensen... dus die, die waarjongens, <coughs> bijvoorbeeld de jonge gehandicapten... hier aan het werk komen, maar ook dat mensen die al veel langer in de bijstand zitten en niet aan het werk komen, ook aan het werk komen. En dat moet dan weer leiden dat dat minder uitgaven geeft op de, op de inkomensuitkeringen. Ja, en zo moet je de, de boel in balans ja, dus krijgen. Ja, jullie hebben dus nu een, een, een project richting werkgevers, om ze in ieder geval zover ja. te krijgen Ja, dat, dat, dat, dat, dat ze, komt er nu aan. Niet, niet dat ze gedwongen willen meewerken, want dat lijkt ja. mij een, een, een nare samenwerking, maar dat ze ook overtuigd worden ja, van ja, het precies. feit dat het zinnig is. Ja, en dat moeten we in 2005. Dus, dus wat u ziet eigenlijk is dat we niet alleen bezig zijn met die drie wetten in te voeren. Nee, we zijn ook al het achterliggende beleid aan het invoeren en de, de plannen voor klaar te maken. Dus achter de schermen gebeurt er nog veel meer als alleen maar. Nou, ik noem het dan maar het administratief regelen van... Me. want dat is, best een, dat is ook een grote klus. Ja. Want zo, bijvoorbeeld uh, van de WMO, van de AWBZ, die persoonlijke begeleiding... wij krijgen dan in juli wij, krijgen wij, die klanten. Kijk, hier zijn uw klanten. Van de jeugdzorg krijgen we eerder, dit zijn uw klanten. En op 1 januari moet je het dan geregeld hebben. Het betekent gewoon dat het Rijk in het oog van het CDA... niet verantwoordelijk daarmee bezig is... gewoon veel te snel dit over de schutting heen kiepert. Ja, er zijn er diverse veel vragen tijd. over. Ja, had veel meer tijd vragen, vragen, vragen over gesteld. Ja. En dat maar... geeft druk. Ja. Dat geeft ook extra kosten bij de gemeentes. Want iedereen is hartstikke bang dat ze het niet goed regelen. Dat ze imago mee oplopen. Lo dat had veel geleidelijker gemoeten. Maar oké, okay, we gaan er gewoon voor. Maar in ieder Dan... geval uh, veel werk achter de schermen. Maar daarom mag u natuurlijk nu even voor het scherm zitten. Om even te Dank vertellen... U wel. Ja? Ja. <laughs> Ja, de, nou ja, nog even kort samen. Van, het over, de Rijksoverheidsbeleid om mensen vanuit de sociale werkplaats naar een betaalde baan te krijgen, dat krijgt nu vorm. Ja, ja dat moet vorm krijgen. En, en dat is, is echt een inspanningsverplichting van zowel uh, organisaties die dat begeleiden, want ja. die zijn er ook... Ja. Zoals paswerk. Ja? Zoals u weet, het hele integratie gebeuren van paswerk. dat is ge eigendom geworden, wordt eigendom. Dat is ook weer iets wat al een tijd loopt... van Haarlem en Zandvoort. Dus wij gaan dat gebruiken. Ja. Maar wij zeggen dan natuurlijk... ja, dat is wel hartstikke leuk. Maar wij willen wel dan ook in Zandvoort... daar voorzieningen en faciliteiten voor hebben. Ja, dus, waar denken jullie en en, en, dan aan? Hè? Nou, dat is ja, dus het project... Ja, de, de, de toeristische sector. De, maar, de, maar, maar ook aan... Uh, met, nu Unicum heeft bijvoorbeeld... Uh, ja. die, die maakt die houten meubels. Ja. Nou, dat kan je best uitbreiden. En uh, als je dan kijkt... Uh, de... de kringloopwinkel. die zit in Nieuw-Noord. Ja? Nee, hey, die, ma die, hebben, die verkopen dingen, Hergebruikt van spullen. Dan denk ik, hé, hey, we hebben een blauwe tram. Loopt niet zo goed. Hey, kan je daar niet een leuke winkel maken waar je die spullen gaat verkopen? Het zijn allemaal ideeën die, de, die er zijn, die we verder moeten uitwerken. Kan je ook niet een stuk van uh, met, met, met computers en, en, en dingen, met de bibliotheek uh, iets ontwikkelen. Want uh, uh, educatie, opleiding geven, mensen die nu een stuk opleiding moeten krijgen, bijvoorbeeld om toch bij de, dat ze toeristisch-economisch wat kunnen doen. Nou, ja. hey, dat kan je samen met, misschien wel bij uh, bibliotheek. Mooie ruimte, computers. Nou, en zo zijn we aan het kijken. Mijn opzet is om te zorgen, vanuit mijn beleid van maatschappelijke zaken... En, uh, en dat soort dingen, om te zorgen dat die blauwe tram en dat plein... als ik stop als wethouder, dat het net zo bruisend is als in pluspunt. Dat is mijn, een van mijn doelstellingen. En dat is ook ja. nodig, want er komen meer oudere mensen. Er zijn meer mensen die moeten worden geholpen om te participeren in het, in het proces. Nou, waarom gebruiken we dat niet? Het is een betaald gebouw. Het, het kost heel veel geld. We hebben de faciliteit, dus wij vinden ook dat die benut moet worden. Goed. Ja, nee, prima. Zo'n zo andersoortige manier van denken. Ja, Gertjan, we gaan het einde naderen van het politieke blok. Is er iets wat je nog niet gezegd hebt wat je nog kwijt wil? Nee, ik denk het niet. Hè? Ja, je hebt wel ik veel is... gezegd. <laughs> Volgens mij is er niet iets wat niet nee, gezegd is. is. Uh... Nee, het is heel leuk. Het is ik heel vind... verhelderend Ja, en ik vind het heel leuk om, om het te doen. Uh, wethouder te zijn in, in, in je eigen dorp. En uh, ik moet natuurlijk nog steeds wel naar mijn bedrijf, elke morgen van, uh, van half zeven uh, tot tien uh, uur. Ja. Maar de dag dat ik dat misschien niet meer hoef en dat ik gewoon elke dag naar het, naar het gemeentehuis, ik noem het het clubhuis, kan. En om daar mijn werk te doen, dat, uh, dat zit verheuging Dat op. gaat gebeuren als je een jonge 65 nou, bent. Nee, eerder al denk ik. Gert-Jan... Uh... Heel ja. erg bedankt. In ieder geval Fijn, veel uh... succes met al die plannen. Ze ja. klinken goed. En, uh... ja, ik wil, nog één ding ja. vergeten we. Dat is de, de, de WMO-raad. Dat is heel belangrijk. Ja. Want die wordt ook omgevormd tot, tot uh, de nieuwe raad voor het sociale domein. Okay. Dus dat gaat over WMO. Gaat over participatie en jeugdzorg. En die WMO-raad die uh, wordt die, ook die... geacht zelf uh, initiatieven ja, en meer, te nemen. En, en nog, het wordt nog versterkt en breder. Dus we, we zijn straks op zoek naar mensen die, die disciplines kunnen invullen. Oh. En dus dan wordt er hopelijk ook zo snel mogelijk een nieuwe WMO... geen WMO, een adviesraad sociale domein in Hij gaat Stelt. ook anders heten. En ik hoop ja. dat wij net zulke enthousiaste mensen kunnen vinden... Daarvoor, als dat we nu hadden, om dat goed, goede invulling aan te geven. Dus bij deze roep ik alvast mensen op... Om daarover na te denken. En ik roep ook eventueel mensen op om, die geïnteresseerd zijn om op acht, uh, donderdag de 8e te komen luisteren. Zeker naar het eerste deel waar een stuk uitleg wordt gegeven nog over die decentralisatie Ja, het Drieër. is dus belangrijk voor mensen die nu in dat traject zitten. Maar ook voor mensen die mogelijkerwijs, hoewel ze nog heel jong ja. zijn, het idee hebben dat ze binnenkort dat traject ja, ingaan. Precies. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja? Gert-John, heel erg bedankt okay, voor je kiemen. toelichting. En we zien je ongetwijfeld terug. Misschien ja. met een nieuwe collega aan je zijde ja. dan. zijn er al mee bezig, te... heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Goed, wij gaan uh, zometeen uh, naar het laatste onderwerp. Onze uh, kunst Jan Kool. Ja. <lacht> <lacht> <Okay, lacht> ja. Don McLean, Vincent. Sorry, sorry, night. Paint your palette blue and gray.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 They never win. Ja, Don McLean, Vincent en van Vincent van Gogh gaan we over naar Jan Kool. Stapje maar. Dat, is, dat is gewoon Show. een heel klein bruggetje. Ja, nou, het zal je manier gezegd manier. worden. uit ja, het lood geslagen. Van, Vincent Kool. Jan uit het lood geslagen? Nee. Dat had ik nog niet. nooit nee. meegemaakt. Nee, nee, nee. Maar welkom he. Jan Kool. Ja, dankjewel. En hij komt in ieder geval iets vertellen over kunst, over Villa Kakelbond. Ja, he? Villa Kakelbond. Villa Kakelbond is uh, samen met uh, Kunstracht 12 uh, uh, in touw gezet gisteren. Gelukkig. Want de dag ervoor was CFM uh, uh, wat triest. En uh, gisteren liepen ze allemaal ineens weer te lachen. Gelukkig Kijk, maar. Dankzij <laughs> voor het in uh, Het museum is helemaal gevuld. Met meer dan uh, 150 schilderijtjes. 50 van, iets meer dan 50 bij uh, Marianne Rebel, 100, Meer dan 100 uh, in de rest van het museum. En die bestaan onder andere uit uh, de BZK. Uh, Ouderen, ouderenzorg, drie stuks. Uh, ja, die huiskamer, hè? Ami, ja, ja. Ami. Uh, ik moet even spieken hoor, welke die anderen zijn. De Chinese, ja, Chinese want ik huid. heb begrepen dat het dus ook te maken heeft met uh, kunst van zandvoerders, die op zich niet aangesloten zijn bij, maar nu wel hun proeven van bekwaamheid mogen laten zien. Ja, eigenlijk iedere zandwoord. Precies. Iedere antwoord. er is gevraagd. Het is niet helemaal overgekomen, nee, begrijp nee, ik. Nee, maar, nee, nee uh, Als nee. ik een doosje met schelpen beplak, kan ik dat ja, uh, passeren. Ja ja, ja, ja, ja. Je mag er zelfs drie in leveren. Oké. Okay. Maar nu niet meer. <lacht> nu oh, nu meer? niet meer? Nee. Is de insluiting ter ja, termijn uh, alle, gesloten? Alles, alles, alles hangt. Wat gaan ja, nou je ja. doen? Nee, ik, ik, ik doe daar een, een klein beetje gek over, maar ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen manier ja. om zich te uiten in een in, in, in ja. Nou, of dat nou een doosje met mooi met schelpen beplakt is of een schilderij. Dat... Het zijn ja. niet alleen schilderijen. Jullie is... hebben, een, een, dat bedoel jij, een soort ballotage ja, gedaan. Het is nee, een... nee. nee, geen enkele ballotage. Nee. Iedereen die zich iedereen aanmelde niet. en zegt dit is mijn kunst. We hebben tegen niemand nee gezegd. Het, het is even stil hier. Dan, dan denk <laughs> ik dat ik daar toch graag naar zou willen kijken dan. Ja, maar daarom zit ik hier ook om een Oeps. oproep te doen dat iedereen binnenkomt. Ja, ja, Jan, wat, wat gaan we daar ongeveer zien? Alleen maar schilderijen ja, als, of zijn als er je, veel meer Als je meer binnenkomt in de eerste ruimte, hangen een paar hele grote schilderijen van Ronald van der Meijen. Die hangen helemaal apart. Niet omdat hij apart is, maar ze waren zo groot dat als we ergens anders tussen hadden gehangen, dan, dan was het echt een vol geworden. Maar ze hangen ook heel erg mooi daar. Ja. Dan kom je in, in een zaal. Dat is schilderkunst. Dat is ja? schilderkunst. Dan kom je in een zaal. En daar, uh, dat is aan, aan het Gastersplein die zaal. Uh -huh. Dat noemen we ook de Gasterspleinzaal. Uh -huh. die, uh, daar zie je ook kunst. Die is heel erg kleurrijk. En die is een, ja, die, de thema hebben we een beetje bij elkaar moeten houden. Want anders ja. wordt het toch een rommeltje voor het oog. En uh, nou, dat ziet er echt prachtig uit. Ook als je zo gewoon naar binnen kijkt even, uh, vanaf het plein en dan hebben we andere zalen, een blauwe zaal. daar heeft Marianne Rebel uh, alles hangen van haar leerlingen. en dat is echt schitterend als je het ziet. Ja. Het thema is ook, ik kan, nog, ik kan nog geen poppetje tekenen, maar als je het ziet, ze kunnen het wel. hoor Dat is tekenkunst? Nee, allemaal schilderkunst. schilderkunst. Alle schilderkunst ja. Ja. Maar dan hangen ook, uh, in die andere zalen hangen foto's, beelden, beelden zijn er. Uh, maar even ceramiek, op het doosje van uh, don terug te komen. Uh, het, het, schilderkunst, glaskunst, fotografie, maar ook um, tastbare hobbyvoorwerpen, nee. dat is nee, dus nee, niet. nee, nee, nee. nee. Dus geen doosje met schelpjes. Nou, als het kunstzinnig is. Hoor. Er staat, ja, wel, een, een, er staat het het wel een hele mooie plant. Een herts Met allemaal schelpen eronder opgeplakt. Ik zeg geplakt, maar eigenlijk weet ik niet de techniek die gebruikt is. Maar ja. ziet er, ziet op de pot. Op de pot. Ja. Ja, zoals we hadden met de BKZ, met uh, Kunstkracht 12. Uh, daar werden ook plastieken gemaakt van allerlei dingen samen. Ja, uh, toiletpot en, en dat. Ja, dat ja, ja, zo ja. Groot, nee, ja, groot Nee, nee, nee. Die maar ook plastiekjes. Ja, uh, er zijn een paar plastieken. dingen. Dus het, het beperkt zich niet tot de schilderkunst nee, alleen. Nee, uh, nee. Wat, en Kunstkracht 12 uh, uh, hier in, uh, in de oude brandweerkazerne is twee dagen. Ja. Maar er hangen van de BKZ nog een heleboel schilderijen in die, in, die, in die sfeer. In het museum. En die blijven daar ook staan. Die daar, ja, de ja, ja, ja. Hoe lang duurt het eigenlijk Jan? We we weer even spieken. Ik heb het hier. Een hele lijst hebben we. En we zijn dan de e voorlaatste van het, uh, voor het, van het jaar bezig. En dat loopt van 3 oktober tot 9, 9 november. 9 november ja. Oké. Okay. Ruim ruime maand kunnen we het ja. zien. Ja. Okay. Maar daar hebben we in het begin van het jaar voor gekozen dat we maximaal zes weken een uh, tentoonstelling houden. Om toch in iedere, iedere keer weer wat anders ja. te kunnen hebben. Hebben jullie het gevoel dat nu uh, uh, zandvoortes dus, uh, mochten inbrengen? Dat er ook weer hele onontdekte pareltjes bij zitten? Ja, zonder die... meer. Zonder meer? Ja, echt. Waarvan jullie Onder, dus Ronald onder... Van de Ronald van der Meijer, die, uh, die komt echt heel mooi over. En ja, je ziet ook, ook bij fotografie, eh, het lijkt wel of ze het een beetje tegen elkaar opboksen. Het leuke is natuurlijk dat het dus heel laagdrempelig is dit. Ja. Ja. Je hoeft ja. inderdaad niet door zo'n balotagecommissie. je hoeft niet het idee te hebben van... ik moet mij bewijzen dat wat je graag doet en waar, wat je kunt laten zien, dat mag je ja. dus ook ja. laten zien. Ja. Dat ja. is het, uh, de opzet het, van filaka. Kakelbad. Het woord kunstenaar dat... Uh, Nee. Hoef je niet te gebruiken. Jan, van Mag wie wel? is het initiatief eigenlijk? Uh, van Hilly. Van van het museum ja. dus. Okay. En Kakelbond heeft te maken ook met uh, Pippi Langkau's, hè? Ville ja, Kakelbond. Ja, die ja, natuurlijk. Ja, ook, ja, ja, ook ja, Kakelbond geweldig. moest zijn. En ook ja. door het hele, hele gebouw heen. Het is uh, leuk. Het is, uh, um, uh, jullie zijn er dus heel hard mee bezig geweest. En uh, blij en tevreden hoe het ja, er nu Ja, zonder meer. Als je het ook zag, de opening gisteren. Het was echt uh, iedereen, allemaal lachende gezichten. Iedereen ja. was blij. Echt, uh, ik heb geen, geen, geen. Zelfs mensen niet gehoord van ik hang op een, op een plek waar ik niet wil hangen of zo. Oh ja, want dat ik... kan natuurlijk ook ja, nog. Want dat, ja. dat hebben jullie bepaald. Zij ja. hebben het ja. ingebracht. Dus ze hadden geen zeggenschap over de plek en nee, zo. Nee, maar dat wisten ze. Dus vooraf hebben we dat ja, ja gezeeft, maar dat want, zegt in het leven niks als ze uh, het vooraf... Wordt het daarna nog wel eens gemopperd, okay. toch? Ook al wist je het van tevoren, hè? Ja, ja nee, goed, maar daar let ik dan wel op. Ja. Of er gemopperd wordt of niet. Ja. Nee, dus jij denkt dat ze het uh, ook blij mee zijn? De ja, plek maar je, waar je hangen dan. door het hele gebouw. Ja. Alleen boven niet. En dat is maar goed ook, want je komt niet zo makkelijk boven. Maar als ze nog meer hadden gekregen, hadden we toch boven moeten hangen. Ja, ja, dan was er een tweede... Dit is een première, joh. Ja. Een première? Is, is die, de eerste keer? Nee, nee, nee. Nou, Fidel uh, ja? natuurlijk wel, maar kunstkrachtwaardig. Kunstkracht nee, nee, nee, dat ja, niet. Nee, ja. Maar dat Maar Dat laagdrempelige... Dat is de eerste is keer? Mij de eerste keer. Zit er genoeg in om dat uh, een traditie te maken? Ja, zonder meer. Of zal huh? het alleen maar zijn om het museum open te houden? <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat is waar. Wie gaan jullie af, wie gaan jullie af om dat gevuld te krijgen? Uh, we hebben een website. Ja. En uh, we schrijven mensen uh, op die manier enigszins aan. Ja. En dan uh, komt het in de kranten. En... Uh... Ja, je, je laat het via publiciteit Laat je het ja, vullen. We gaan, niet, we gaan geen mensen opbellen. van Doe mee of zo. Nee, nee, nee. Ja. Maar het kan zijn dat daar. Ik, ik noem wat. Pluspunt. Ik denk ze. Pluspunt. erop attent maken. Nou, mensen die regelmatig bij pluspunt komen. Ik weet niet of dat, gebeuren, het, dat is dat, dat weet ik niet. Dat is pu publiciteit. Jullie, ja. Maar hadden jullie deze hoeveelheid verwacht? Gehoopt? Ge gehoopt hadden we zeker. Maar verwacht? verwacht het, het voldoet aan onze verwachtingen. Het had iets meer mogen zijn nog. Wat hadden we boven kunnen vullen. was erg ja. leuk geweest. Maar wie weet. Ja, zeker weten. Ik, denk, ja. ik weet zeker dat er nu mensen zijn van... Oh, hadden we nog maar wat ingebracht? Want ja. tijdens de, de opening kwam er nog iemand met drie dingen. En, uh, maar dat ging nog, niet door. Jawel, tuurlijk. Oh. Ja. De ja. spijkers zijn bij de hand, hè? Oké, okay, nou dan is het een kwestie van een jaartje wachten. Dan, uh, ja. Hè? ja. Maar ik begrijp dat dit naar meer smaakt in dat... Ja, Jullie gaan nadenken weer. of je het, uh, het initiatief weer neemt volgend jaar. om Nou, ik weet vrijwel zeker dat het weer gaat gebeuren. Dat komt op de vaste museumagenda uh, te ja, staan. Ja, als we kan. een vaste museumagenda mogen maken, ja. dan komt het er zeker op te staan. Okay. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Het is nul nog, een succes. Alleen nog bezoekers. Uh, ook die komen. Daar ben ik, het, zijn, het zijn meer dan 60 deelnemers. Nou, oh, die komen op, alleen al. Uh, ja, <laughs> en, en dan de broers en zussen. En, ja, ja. Ik ga ze niet allemaal per stuk noemen, maar. <laughs> Maar vertel nog even, dat is natuurlijk dit weekend open, want dan is het museum altijd open en zo. Maar normaal is dus de, kun je dit bekijken tijdens de openingstijden van het museum. Ja, en Wil je die zijn, nog even noemen? Ja, die zijn woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Dus 20 uur bij elkaar in de week. En dan uh, weet u uh, nu, uh, Zandvoorters, dus, uh, dat u toch even een kijkje moet uh, gaan nemen. Zonder meer. Lijkt me heel erg leuk. Hebben wij even een bruggetje gemaakt naar uh, de agenda, want die gaan ja, wij ook nog ja. doen. Jan, bedankt voor je komst. En, Dankjewel, en, uh, ja, veel zo. succes. Ja, en de mensen moeten opgeroepen worden natuurlijk om te komen. Hè? Ja, zonder meer. Ja, het is mooi wandelweer. weer, kom ook eventjes het museum. Ja. ja, als ze op de route van Kunstkracht ja, 12 ja, ja, ja. zitten, een... komen ze er vanzelf. Er is een route, en, okay. en die, die route die... Uh... Die komt er langs. Daar komen ze vanzelf. Goed. Nou, Jan, succes. Bedankt. Dankjewel. En wij gaan uh, ja, als laatste door met de agenda. Hè? Ja. En de eerste twee punten die wij op de agenda hebben staan hebben met museum te maken. Ja. Dat is de fototentoonstelling die al heel lang gaande is. Van 2 mei tot en met 21 december. Van Anne Frank. Die kun je ook in het Zandvoorts Museum bekijken. Villa Kakelbond. En de route van BKZ. Niet te vergeten, daar hebben we het al over gehad. Ja, en dan hebben we bij Pluspunt nog. Tot en met 31 oktober. Een schilderijen-tentoonstelling van de Haarlemse kunstenares. Josia um, Bolwijn-Wiese. Ja, en uh, ook vandaag is het vanaf half elf al tot vanavond tien uur in de Protestantse Kerk Korendag, de jaarlijkse Korendag. En. Wonder, oh wonder, het wondere thema. thema is dieren uh, op dierendag. Ja. Logisch. Ja, wat een wonderlijk toeval. Ja. <laughs> Dan hebben we, uh, hebben we het ook natuurlijk al even over gehad: 4 en 5 oktober de open ateliersroute uh, route. Met diverse locaties. En, en uh, uh, uh, nou, er zijn natuurlijk allemaal folders te krijgen hoe die open uh, ateliers, welke route erin zit. Ja. Goed. Nou ja, als je dan helemaal niet naar kunst wil kijken, maar toch wil wandelen, kun je ook naar de waterleidingduinen. En dat is uh, vanaf uh, half middags op 5, 9 en 12 oktober georganiseerd. Dat zijn de brulwandelingen. Dan kun je het brullen, oftewel het brullen... Van de ja. Bokken horen. En ik had vorige keer al begrepen, inderdaad, van de, de duinwachter, dat uh, de beurlende uh, beesten nu een andere locatie gaan zoeken. Vanwege het feit dat er. Allemaal jaren, luisteraars kwamen. Ja, ja, dat, dat ze uh, allemaal mensen gingen kijken en zo. Dus ga vooral mee, want dan gaan we weer op andere locaties kijken. Op 5 oktober hebben we ook een uitreiking van uh, het boek over het leven van onze dorpsgenote Rika Jansen. Die is bijna 90 jaar. Het is geschreven door Kees Rutgers en um, de uitreiking is zondagmiddag in het Wapen van Zandvoort. Goed. Als je daar niet naartoe wil, maar je, je houdt van biljarten, dan kun je ook naar Laurel en Hardy om drie uur s middags, want daar is het Bokkie biljarttoernooi. Of je kunt naar het eindfeest ook op 5 oktober bij Mango's Beach Bar en Brussel aan zee, maar dat is vanaf 2 uur. Ja, het, god, wat even druk, hè. Het is allemaal voor Ik, uh, die jonge 65 jarigen Ja, uh, voor blussers. die die hebben tijd zat. Ja. Uh, Cinema Nostalgie, volgende week, uh, 7 oktober, heeft de Pink Panther nummer 4 met uh, Pieter Sellers, een, uh, een oude kaskraak, een geweldige film. En vanaf half twee is die in het circus Zandvoort. Ja, en filmclub Cinema. Uh, een column die presenteert op 8 oktober. Uh, een een uh, ff, weet ik niet wat ze presenteren, het staat hier niet. Circus Zandvoort aanvang half acht, maar ze presenteren iets: een film. Een film, ongetwijfeld. En op 10 oktober, als je van quiz houdt, kun je naar Café Kober, Koper om 9 uur s'avonds, want dat is een pubquiz. Ja. En er is nog Jazz in Zandvoort met Hermine Deurlo. Theater De Krocht zoals altijd. 12 oktober aanvang half drie, 14.30 uur. Ja. Goed. Als u je nog wil laten inschrijven voor uh, het kampioenschap Garnaalpellen op 25 oktober bij Talasa. Dan moet je dat nu doen. Ja, en iets nieuws bij Pluspunt. Uh, je kunt van kleding van een overleden dierbare een patchwork troostkleed maken. De start daarvan is 20 oktober. Het zijn zes lessen. Ze kosten 69 euro. En als u meer informatie uh, wil hebben is dat 023 574 0330. En dat was de agenda. Gaan, dat was uh, de agenda. We gaan Hoogland bedanken voor de gastvrijheid in de heerlijke koffie. De regie en techniek in handen van uh, Sander Doudij. Redactie Jevonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerrie Rutte. De gastheer vandaag uh, was Gert van Kuik. Presentatie uh, van dit programma in handen van uh, Henny van der Leden. En Don de En wij gaan eruit met ja. het alziende oog van Alan Parsons. En wij wensen u nog een prettig weekend en tot volgende week. Eye in the Sky.